En wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Fritsmuiser met uh, wat kleine vertragingen door de gladheid. Op de A2 bijvoorbeeld Maarsen richting Sartogenbos is een uh, gladde weg. Bij uh, de Blankenbrug, daardoor 6 minuten vertraging. De A2 ook Sartogenbos richting Maarsen. De andere kant op dus. Bij Papendorp ook nog 39 minuten. De A27, Gorkum Utrecht, bij Rijnsweert ook nog 12 minuten. En de A27 Utrecht richting uh, Gorkum. Bij Hagenstein is een gladde weg en daardoor een kwartier extra. Dan 1 controle te vinden op de A16, door richting.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 Yes, het startje van je weekend 4 bij 538 met zometeen Louis Capaldi eerst Taylor Swift nu. Radio 538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 Hart van de fate, oh, vijf, drieëcht. Ho long, till it feels like the wounds finally starting to heal. how long, till it feels like a more than a spoken wheel. Most nights are feel.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 me too I'm gonna get up and try Valdi en Survive. Hey, goedenavond, welkom in 2026. Hoe is het met je voornemens? Ja, dat is een vervelende vraag, hè? 538, Julia van Rijnden. Weet je, ik heb ook geen vervelende doelen gesteld voor mezelf dit jaar. Gewoon uh, lekker doorgaan waar je mee bezig bent. Weet je Vier keer per week sporten, 8000 stappen per dag... en lekker eten wat ik wil, mits de basis gezond is, zeg maar. Dat is helemaal prima, joh. Wat ik wel graag wilde in 2026, is uh, een nieuwe hobby vinden. Nou is het uh, vandaag 4 januari... En ik heb hem gevonden. Ja, ik heb een paar weken geleden... Ik had, misschien heb je het al eerder gehoord... maar een digitale analoge camera besteld. Uh, ik moest er lang op wachten. Dat was een pre-order. het is best wel een zeldzaam type. Uh, maar die is dus gisteren binnengekomen. Maar nou, ja, ik, ik dacht gewoon, ja, weet je, fotootjes maken. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, dat ding had een instructieboek van 217 bladzijden. En je moet weten, ik lees nooit zeg maar, alleen de nieuws. Of magazines of zo. Weet je, al de Tina. Tina Meijden vroeger. Maar ik heb ze. Alle 217 gelezen. Ja, ik vind het echt waanzinnig om te leren over de, de ISO-waarde. Of ISO, ik weet niet hoe je het zegt. Sluitertijd, het diafragma, uh, FPS, weet je, of frames per second. Ik vind het echt wel leuk om iets nieuws te leren. Ik ben nog wel een ultra-beginner. Dus mocht je nog tips hebben, stuur me even een berichtje. Ik heb hem ook meegenomen hier naar de studio toe. Ik heb hem nu hier in mijn hand. Um, ja, ik ga wel even wat fotootjes die ik net heb gemaakt uh, op mijn Instagram zetten. Dan kan je even kijken of ik het een beetje goed doe. Het Julia van Rijendam. De laatste tijd zie je het misschien wel vaker. Artiesten die eerst hun nieuwe nummers live spelen. Even kijken hoe het, hoe het publiek reageert. En dan brengen ze hem pas uit. Dat deden Fleming en Meteor ook. In de Avasdoom. Toen heb ik het even opgezocht. Ik dacht, ze maken het een typefoutje. Nee, niet de Avas Live. Ook niet de Ziggo Dome. Nee, een mix. En die staat in België. De Avasdoom. En de plaat ging daar zo hard. Dat ze wisten: Ja, yeah, dit wordt het hit. Nu op je radio. Fleming en Meteor. Dit is niet nodig. Lig in mijn pet.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 Stay perceived.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 Blame when the going's tough, add up and run. Steven en hard first bij jou 538. Ik ga je een beetje een, een random vraag stellen. Maar hoe zou jij een sneeuwschuiver noemen? Denk er vast over, even over na. Dan kom ik er zo meteen op terug. En ook deze fijne track van Haven. Iron onderweg.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 Radio 538. Hoe zou jij een sneeuwschuiver noemen? Ja, misschien een beetje een random vraag op deze zondagavond. Uh, maar in Michigan, een staat in Amerika, doen ze dat dus serieus. Ja, en het is dus op de leukste manier eigenlijk compleet uit de hand gelopen. Daar hadden mensen namelijk mega veel irritatie over. Nou ja, je rijdt lekker door en dan zit je ineens achter zo'n sneeuwschuiver. Weet je wel, vast. Uh, file, slakke tempo, niemand blij. Uh, dus de, de, de, zeg maar, ja, de Rijkswaterstaat van Michigan, zeg maar, uh, die dacht, weet je wat... We maken het minder irritant. We geven die dingen gewoon leuke namen. En niet van die saaie, gewone sneeuwschuiver 12 of zo. Nee, mensen mochten zelf namen insturen. Zodat het een beetje de persoonlijkheid kreeg, eigenlijk. Um, ja, het idee was erachter van ja, als je dan toch moet wachten, dan sta je tenminste wel achter iets waarom je moet lachen, toch? Nou, mensen gingen dus helemaal los. Ja, en mijn favoriet blijft echt: Ctrl, Salt, Delete. Ja. Bye, heb je but no Vision every second that you with me No, I don't care what anybody says, just kiss De grootste kroeg van Nederland opent bijna weer haar deuren. Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Oh, ja, het is bijna weer tijd voor het leukste feestje van het jaar. De Vrienden van Amstel Live Rotterdam Ahoy. Ja, en daar wil je natuurlijk heen met je hele vriendengroep. Uh, aankomende week maak je bij 538 kans op de aller, allerlaatste tickets. Het is uh, stijf uitverkocht, maar wij hebben er nog een paar weten te fixen dus. En we gaan ze aan je weggeven. Nou, hoe? heel simpel. Hoor jij uh, vanaf morgen de kroegbel? Dan uh, bel je ze zo snel mogelijk naar de studio... Kom je dan live in de uitzending, dan min je vier tickets voor de vrienden van Amstel Live. Ik vind het allemaal even netjes om me één keer even te laten horen hoe die kroegbel dan klinkt. Oh, het verkeerde, even kijken. Dit is hem ook niet, even kijken. Ja, de kroegbel, zo klinkt hij dus. Hoor je dat vanaf morgen op Radio 58? Dan bel je naar 0909-3058. En wie weet, ga je samen met drie vrienden naar de vrienden van Amstel Live. Zometeen, meteen Avrojack en L.O. Black in my world. Now Lucas Graham, dit is Seven Years. Once I was seven years old, my mama told me... Go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger.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 They can make it major I got my boys with me At least those in favor And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later Once I was 20 years old My story got told I was writing about everything I saw before me Once I was 20 years old Soon we'll be 30 years old Our songs have been sold We've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 one remember life and then your life becomes a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 My World op Radio 538. Hey, het is uh, zondagavond bijna uh, tien over acht. En iedere zondagavond om tien over acht... dan uh, gaan we een voetmythe doorbreken. Dus dat uh, zometeen. Ja, en ook een hele fijne track onderweg. En ik weet zeker dat je me herkent aan dat intro. Ja, toch? Years and years onderweg. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast.